11 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Minister van der Steur laat de rol onderzoeken van ex-korpschef Bouwman... bij het declaratieschandaal rond de Centrale Ondernemingsraad van de politie. Dit bevestigen bronnen na berichtgeving in NRC. Aanleiding zijn de exorbitante uitgaven... waardoor de centrale OR afgelopen jaar in opspraak raakte. Het onderzoek moet onder meer uitwijzen of Bouwman een oogje toekneep... en de OR zijn gang liet gaan...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 Volgens de onderzoekscommissie moet er nog meer gedaan worden om de structurele problemen aan te pakken. Mensen uit risicogroepen moeten gescreend worden op het hepatitis B of het hepatitis C virus. Dat adviseert de Gezondheidsraad aan minister Schippers van VWS. De risicogroepen bestaan uit mensen die ooit drugs gespoten hebben, HIV-positieve homo's, migranten uit landen waar hepatitis B of C vaak voorkomt en bepaalde groepen werknemers in de gezondheidszorg. Zowel hepatitis B als C kan ernstige ziekten veroorzaken als leverkanker en levercirrose. CBS komt tot 40 tot 50 doden per jaar, maar dat is volgens onderzoekers van het Erasmus MC veel te laag. Die schatten het aantal sterfgevallen op zo'n 500 per jaar. Het weer dan nog vanuit het noorden neemt de bewolking toe, later op de dag gaat het regenen. In het zuiden en westen komen plaatselijk nog misbanken voor, het wordt maximaal 14 graden.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 En u hoort ze nu met Ding-a-dong, -e dus niet Ding-a-dong, dat is de Engelse versie. En Ding-a-dong -e met een E, dat is de Nederlandse versie. Teach in nu met Ding-a-dong. -e is het lang geleden, is het lang geleden, daar is mijn huidje riep met zijn ding ding en Is het lang geleden, is het lang geleden, in de gingen.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 Jij was toch het zonnetje in huis, waar we... Jij was toch het zonnetje in huis. Hij heeft uit de verte een stemmen gehoord. Zonnetje gaat van ons scheiden. Slapen wij straks ongestoord.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 You good?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 Mami, nu krijg je geen rozen, rozen van uw kleine man. Mami, nu krijg je geen rozen, maar kleine Jan die komt er aan. Mami, nu krijg je geen rozen, rozen van uw kleine En mannen schijnen. Wie had ooit gedacht dat onze sterke liefde eens verdwijnen kon met de avondzon?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 Dan tien minuten eerder in het ziekenhuis. Thuis, thuis, thuis het rij. Kop, kop, kop bij mij. Liever vijf minuten later thuis. Dan 10 minuten eerder in het ziekenhuis. In een open sportcar reed Brigitte Bardot voorbij. Op een kruispunt wilde ze linksaf. Weet niet hoeveel mannen wipte er nog even bij. Wat meteen de reuzen gaan af. Brandweer en politie rukten uit. En iedereen riep luid. Kruis, kruis, kruis, vrij. Kop, kop, kop erbij. Lieve vijf minuten later thuis.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 Dan tien minuten eerder in het ziekenhuis. Thuis, thuis, thuis begrijp. Kop, kop, kop erbij. Liever vijf minuten later thuis. Dan tien minuten eerder in het ziekenhuis.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 en bij nacht, in de kroegen hier, gaat je naam in rond bij het blond schuimend bier.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 Gehoord in dit programma? Een van de vocalisten van Orkest Zonder Naam. Het is Jenny Rona. Nu hoort hij hier samen met Wim ik met Dag aan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 Maan was onze getuige. Ik vond het leven zo goed. Ik zal het nooit meer. Witje droeg rozen, een vogel zong in de boom, die dacht dat iedereen.